Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk is klaar met bende geweld onder jonge mensen. De afgelopen tijd zijn veel tieners om het leven gekomen. Zo werd er vorige maand een jongen van 15 doodgeslagen in de buurt van Parijs. Daarom moet er bij de opvoeding al ingegrepen worden. De Franse premier wil weer orde in de klas, vertelt correspondent Frank Renaud. Op basisscholen moeten kinderen voortaan van 8 uur s'morgens tot 6 uur s'avonds op school zijn. Verplicht, elke dag. Als de docent binnenkomt, moeten alle leerlingen gaan staan. Als kinderen voor problemen zorgen, dan komt dat in hun schooldossier te staan met een aantekening. En er kan ook een advies komen om naar een internaat te gaan. En er komt meer beveiliging bij scholen. Ook de ouders van kinderen op school moeten een brief ondertekenen... Dat te meewerken met die strenge aanpak. Nederland blijft een belangrijk doelwit voor Russische geheime diensten. Daarvoor waarschuwt de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Nederland is volgens de MIVD interessant... omdat hier zoveel high-tech bedrijven en internationale organisaties zitten. Vitesse hoeft niet te rekenen op financiële steun van de gemeente Arnhem... of de provincie Gelderland, meldt nu.nl. De Arnhemse club staat op omvallen. Vitesse kampt met een acuut geldtekort van ongeveer 4 miljoen euro... Het voortbestaan van de meer dan 130 jaar oude club blijft voorlopig dus onzeker. In Waalwijk zijn twee minderjarige meisjes van hun scooter getrapt. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De dader zou een jonge man zijn. Hij vluchtte weg na zijn daad. Het voorval gebeurde, heel toepasselijk voor deze actie, op het Halve Zolenpad. En het weer nog, meestal droog vanavond, maar vannacht weer regen en een graad of zes. Morgen is het ochtends droog, maar in de middag kan het dan toch weer gaan regenen hier en daar. Ook hagel en onweer behoren dan tot de mogelijkheden. Het wordt morgen 9 tot ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB. Daar 4 Amsterdam Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Hoogmade en nog bijna een uur vertraging op da 27 vanuit Utrecht naar Almere zijn namelijk twee rijstroken dicht bij knop. EMS en dat levert 9 kilometer file van op. Vanaf Utrecht Noord rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Kijk, en u kan het dus wel snel hoor. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat de mensen ook in stemming komen voor de Kiwi-club. Want dit was Lacette met Geos. Maar we gaan eerst praten met Ruud en Mario. Want dat zijn degenen die nu tegenover mij zitten. En die zijn van de autoriteit. Goedenavond heren. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja. Um, uh, het is toch een beetje lang denk ik hier naar uitgekeken of niet?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 nou, ja, ja. Goed, is ja, ja hier is ze uh, nog even ergens in de verte. Maar misschien dat Marcus nu even het uh, microfoontje van... Ja, hier even ja. een beetje erbij uh, kan pakken. Nee, en ging uh, nog in de lucht als, uh, als potentiële naam. We vonden de autoriteit toch meer autoriteit uh, uitstralen. Ja, ja dus uh, we hebben eigenlijk heel lang gebrainstormd. Het is echt een enorm gedoe geweest. En uiteindelijk <lacht> is het gewoon vermoeidheid geweest... Van, uh, dat ik uh, overstag ben gegaan en heb gezegd... van dan heten we de autoriteit. Ja. En achteraf is dat natuurlijk echt een supergoede beslissing. Want nu... Ja, mensen die kennen ons nu gewoon overal zo, toch? Ja, ja en precies. Nederland en we beginnen kent... als... Heel Nederland de, kent de autoriteit. de autoriteit. En we worden langzamerhand ja. ook steeds meer een de autoriteiten uiteraard. De, is, ja. En dat, ja, dat lijkt wel. En de zeker Frank... in, deze, in deze tijden kunnen we wel een stukje autoriteit wel gebruiken op muziekgebied, of niet? Dat Zeker. Had Nederland echt nodig. We, we ja. hebben ook prachtig ingewikkelde formulieren op onze website. Ja? Die kun je en, uh, ook invullen. Een echte autoriteit. Nee, dit wer werkte niet. <laughs> als we een echte autoriteit. <laughs> Oké, okay, even waar gaat het bij jullie over uh, in de muziek die jullie maken?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 de SP Zandvoort speelt dicht bij het circuit. Dus uh, ja, als ze, als ze een beetje te hard trappen, zoals een paar weken geleden, dan ligt de bal in het schijfvlak. En als je dan een, een Red Bull-coureur die daaraan loopt en denkt, wat, die, wat doet die bal daar? Dan weet je dus meteen Ja, de bal is. Met de hele band hebben we dat allemaal gevolgd, ja? uh, <hij <hij hoe dat hier gegaan <hij> is. Ja, ja, ja, ja. Goed, hey, dat is een beetje de, de autoriteit in de, in de notendop, in dit uh, geval.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 Just dancing in the rain. I do anything. If a mountain's high, baby, don't you cry We'll be home tonight, but Chonday and our worlds collide will be just like, crystal. a My friends will catch us dancing in the rain Yeah, I'd do anything to make you stay a bi tararta tararta tararta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 wat ik wel ga doen, ik weet, weet niet, want we hadden net een uh, rappende raadsman, maar hij is niet ontsnapt. Dat is een leuk bruggetje, maar het is een nummer wat we vanavond gaan horen. Hier zijn de mannen van de autoriteit met Rapper Ontsnapt. Deze MC's zijn verstandelijk, gehandicapt. Spitten, wekken, treks en ze rappen met een spraakgebrek. Ik steek mijn nek uit en zie alleen maar idioten. Brokkenpiloten midden motors die niet lekker lopen. Het is geen porum, ze zien eruit als schorm. Ongewassen oren en een ongeschoren scrotum. Ongelikte beren gedragen zich als Rambo. Vertonen kunstjes, ze geven poten op commando. Ze zijn verwend en ze worden zelfs op straat erkend. Nagewezen, uitgelachen als ze door het schek. Door het hek van de instelling waar ze wonen. Krijgen ze, nootjes, ze lopen rond ze in een blootje Ze hebben kleren nodig en ze zoeken onderdak Dus hangen ze op de straat of ze worden opgepakt Ze zijn ondeugend, ze weten niet van goed verzoen En als ze nodig moeten, boeken ze een plossoen De meeste rappers zijn geschrift, Ze horen dingen, ze hebben stemmen in hun hoofd zitten Help je kinderen, haal je kinderen binnen Red je kinderen, er is een rapper ontsnapt De meeste rappers hebben pijn ze slikken pillen en, en zien dingen die, die er niet er zijn. zijn. Help je kinderen, haat je kinderen binnen. Red je kinderen, er is een rapper ontsnapt. Laatst ben ik gedist door een zwerver.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 Er is een rapper ontsnapt in het hols van de nacht, is de rapp ontsnapt, want eerst was hij hier. nu is hij daar, er is de rapper ontsnapt. Er is een rapper ontsnapt, Een rap ontsnapt. Ja, rapper ontsnapt. In het hols van de nacht, is de rapper ontsnapt, want eerst was hij hier. nu is hij daar, er is de rapp ontsnapt. Er is een raft rapper. Yo!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 Ik me niet om het nieuws of de politiek of door het leven als de lichtvoetige kolibrie. Als ik zeg Hashi Hashi Liri Wiri Ganja, zeg dan de en we allemaal PANJA. Als ik zeg Hashi Hashi Liri Wiri, wiri hey, hey. zeg dan de en doe allemaal mee. Hashi hey. Gezoomdheid, Hashi Gezoomdheid, Hashi Gezoomdheid, Hashi Gezoomdheid.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 als ik zeg ashi wiri wiri kanja, zijn dan gezondheid en we allemaal pojan. Als ik zeg wiri hey zijn zet dan gezondheid en we allemaal, hey, hey, allemaal mee. hey. Gezondheid ze gezondheid, ze ze ze ze ze ze gezondheid.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 hij heeft gewoon zin in gemeenschap, zin hij heeft gewoon zin in gemeenschap, zin We zit je dan achter het vensterglas, je zo hard te vervelen dat je wou dat je twee hondjes was, Homelon als McKelly Kalkin, te bijten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 We hebben gewoon zin in gemeenschap, gemeenschap, zin. Heeft het gewoon zin in gemeenschap, gemeenschap, zin. We het gewoon zin in gemeenschap, gemeenschap.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 Moeten we nog iets uh, vooraf weten uh, hiervan? Nee, al, als, nee, het is heel al handig ja. als alle Natasjes de radio uitzetten. Ja. Ja, alle Natasjes moeten dus nu eraan radio uitzetten. Nou ja, ja, ja. Ja. ja, ik hoop dat er uh, dat, uh, nog uh, genoeg Natasjes overblijven die uh, hier uh, naar willen luisteren. De autoriteit met een lofzang op Natasja. Bijna, noem het maar een lofzang. One, two, three, four. Pak je zijn en keek je aan, je leek me zo spontaan.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 waar heb ik je aan verdiend? Natasha, Natasha, Natasha, ik geef je pasja, Natasha, Natasha, Natasha, ik geef je pasja, Natasha, Natasha, Natasha, ik je pasja, Natasha Natasha Natasha. Natasha, Natasha, Natasha, wat een kutnaam, jammer mijlaz.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 Ken je iemand, misschien een vriendin van je die lekker klinkt De naam van. ik vind dat die wel swing. Die van jou is nou niet echt dat ik iets heb, want dat is fijn Want het doet pijn op mijn gehoor als ik het hoor in het gefrein Natasha, Natasja, Natasja Ik ken je Pasha, Natasha, Natasja, Natasja Ik ken je Pasha, Natasha, Natasja, Natasja Ik ken je pasja. Natasja Natasha, Natasha, wat een kutnaam.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 So I'm sorry, so in Natasha. song, sorry, sorry, Natasha, Natasha, Natasha, I can't ya.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 over het liedje. Dan met Jair Ruud. Want jij bent de percussionist... of beter gezegd, degene die nu op de cajon speelt. Ja. Hoe ziet het bij jullie de live uit? En hoe ziet dan jouw situatie eruit... als je op het podium staat of nou, ergens op moet treden? Precies zoals nu. Het scheelt een stuk. Want als je een drumstel op je rug wil dragen... dan is dat best complex. Maar ja. met een cajon gaat het vrij makkelijk. Ja.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 Ja. Het leuke is dat we ook, we zijn heel mobiel. Dus we gaan ook gewoon bij mensen in de huiskamer spelen. Ja. Hè? We kunnen gewoon zo naar binnen lopen, inpluggen. Ja, of ze het nou rijden. leuk vinden of niet. Ja, ja <laughs> soms ook gewoon dat ze dan aanbellen en dat ze denken, wat komen jullie doen? Wat uh, komen, komen jullie doen? Dan kan ik optreden. Ja, ah, oké. Okay. Um, dus dat. Um, nou goed, uh, optredens. Hebben jullie uh, genoeg optredens op dit moment? We hebben uh, er nooit genoeg, toch? Nee, we hebben er nooit genoeg. Maar best nee. veel. Nee, maar we hebben er wel, uh, we hebben er wel ik, een stuk of vier gepland staan of zo, denk ik. Uh, ah. ja. Landdadig. Dus, uh, dit is nu de derde keer dat we live spelen in anderhalve week. Dus dat was wel veel, vond ik. Ja, ja. ja nee, dat is waar. Je dit is echt een drukke week. En ja. uh, er wordt uh, Martijn... Uh, ja, als roept je, als ook je nog, nog, nog een festival uh, organiseert, dat is nou, wel ja. heel erg belangrijk... Ja. Dan, dan moet je dus naar, de autoriteit, of naar autoriteitpunt En dan boek je ons voor, het, voor dat festival. Hm? Deze zomer en de volgende. Zo werkt dat. Ja. Zo werkt dat. Zo we werkt zijn dat. toch op de radio. <laughs> we zijn anderhalf miljoen luisteraars? <laughs> <zijn>. <laughs> nou, voor de mensen in af. België. We komen ook dus naar simpel. België als je daar een goed festival hebt. <laughs> goed. <laughs> um, goed. Wij, uh, we gaan zo nog even iets van jullie horen. Eerst nog een stukje muziek. Hier is Sme En het nummer dat heet Motion. Ooh. up her heart, she feels lightning after yeah. dark. Feels after losing hope and scars, you feed the flowers in her heart. up her heart, she feels lightning okay. the dark. Feels after in the dark. dark, after losing hope and scars, you feed the flowers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 Doosani, want dat uh, lijkt het al een beetje op, want die Tigitaki Doezani dat was wel wel een eentje. Hier zijn zijn ze, de autoriteit met dodelijke panna. Dit is zo'n verhaaltje over Rick.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 dat was die Aalse Samba, die fatuw mannetje kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, een dodelijke panna. Waande nou, zich een grote hond, maar hij was maar een Chihuahua. Huilen bij zijn mama, een groot drama. Die fatuw mannetje kreeg een dodelijke panna.